Zoontje Griezel In het land van de rode Griezels, waar de huizen van modder zijn gemaakt, woonden vader Griezel en moeder Griezel met hun zoontje Griezeltje. Vader Griezel was heel erg groot en zijn huid was donkerrood. Hij had groene nagels, lange scherpe groene tanden en drie groene horentjes op zijn voorhoofd. Hij kon heel hard schreeuwen en ook was hij heel erg sterk. Maar net als de meeste rode griezels was hij niet erg slim. Moeder Griesel had een helder rode huid en groene lippen... en op haar voorhoofd zat een groen horentje met rode strepen. Ze was lang niet zo groot als vader Griesel, maar wel veel slimmer... omdat ze drie groene ogen had, net zoals alle rode griezelmoeders. Grieseltje had net als alle andere rode griezelkinderen een roze huid en nog geen horentjes. Hij was klein, maar slimmer dan zijn vader, want hij kon al lezen en schrijven. Om een echt rode huid te krijgen, moeten de rode griezelkinderen een draak doden. Op een dag vond vader Griesel dat voor zijn zoon de tijd was aangebroken om een draak te doden. Maar Grieseltje hield er niet van om dieren dood te maken. Vader Griezel wist niet dat Grieseltje vriendschap had gesloten met de oude wijze gele draak Zagon. Grieseltje ging vaak bij Zagon op bezoek in zijn grot. En die vertelde hem dan verhalen over andere draken en verre vreemde landen. En over de gouden Griezels die heel vriendelijk en dapper en slim zijn. Op een dag merkte vader Griezel dat Grieseltje vriendschap had gesloten met Zagon. Hij was woedend. Draken zijn er om dood te maken, schreeuwde hij. Niet om vriendschap mee te sluiten. Als je net zo griezel wilt worden als ik, moet je die draak doodmaken. Vader Griezel was zo boos dat er rook uit zijn neusgaten kwam. En bliksem uit zijn horentjes. Griezeltje rende naar de grot van Zagom. Terwijl er grote groene tranen over zijn roze wangen liepen... ...vertelde Grieseltje zijn vriend de draak wat er was gebeurd. Je moet vluchten, Zagom... ...zei hij. De draak dacht diep na. Ik wil hier niet vandaan, griezeltje. Maar misschien kun jij een gouden griezel worden. Dan hoef je me niet dood te maken. Gouden griezels doden alleen als het echt nodig is. Maar om een gouden griezel te worden... ...moet je bewijzen dat je dapper bent, zei griezeltje. En ik ben nog maar zo klein. Kom maar eens mee, zei Zagom. En stond op. Heel ver hier vandaan ligt bij een hoge berg een land waar alle griezels bang zijn. Zei zagen toen ze door de gang liepen. En ze zijn bang voor een groot slijmerig monster dat in de bergen woont. Het monster komt elke nacht naar buiten en hij eet mensen en draken. Hij laat over het hele land een spoor van groen slijm achter. Aan het eind van de gang maakte Zagon een deur open. Ze kwamen in een kamer waar een heleboel oude boeken stonden. Het monster kan alleen maar worden gedood als hij in zijn grot ligt te slapen, zei Zagon. Maar de gang die naar de grot loopt is veel te smal voor een griezel. En het monster kan zichzelf dunner maken. Maar ik ben misschien wel klein genoeg om door die gang te kruipen, zei Griezeltje. Dan kan ik het monster doden met het zwaard van mijn vader. Zagon sloeg een boek open en liet Griezeltje een plaats zien van de grot waar het monster in woonde. En onder de brug, zo zei hij, lag het monster te slapen. Ik ga er naartoe, riep Grieseltje En hij holde naar huis om het zwaard van zijn vader te halen. Voorzichtig keek hij de woonkamer in en zag dat zijn vader in een stoel lag te slapen. Zijn moeder was niet thuis. Grieseltje liep op zijn tenen naar de glazen kast en nam het zwaard van zijn vader eruit. Even later vloog hij op de rug van Zagon over de bergen. Na vijf dagen vliegen kwamen ze aan bij het land van het slijmerige monster. Ze vlogen verder over bergen, over een groot meer en over zwarte modderige vlakten, totdat ze bij een vreemd en verlaten landschap kwamen. Er groeiden geen bomen, er leefden geen dieren en er zongen geen vogels. Er was niets anders te zien dan stof, steen, zand en een grote steile Donkere berg. Van de berg en de rotsen eromheen droop groen slijm. En tussen het slijm lagen de beenderen van alle griezels en draken die het slijmerige monster had opgegeten. Zagon vloog rond de berg en riep: Kijk daar, Griezeltje, daar is het gat waar het monster s nachts door naar buiten komt. Maar hoe kan het monster zo hoog komen? vroeg Griezeltje. Hij gaat gewoon langs het slijm omhoog Dat kan omdat het slijm kleverig is en het monster zich daarin kan vastzuigen Maar anderen kunnen dat niet Daarom kan niemand achter hem aankomen, zei Zagon Maar ik kan jou naar het gat vliegen, houd je dus maar stevig vast Toen ze bij het gat waren, zette Zagon zijn scherpe klauwen in het slijm Vlug Rieseltje, zei hij SPRING! Griezeltje was wel bang, maar hij wilde dapper zijn en hij sprong. Hij kwam met zijn voeten op de rand van het gat terecht. Maar hij gleed over het slijm weer naar buiten. Opeens voelde hij de sterke klauwen van Zagon... die hem beetpakte en terugduwde in het gat. Achter het gat liep een lange tunnel die donkergroen was verlicht. Het rook er heel erg vies... Grieseltje kroop verder. Het enige wat hij hoorde was het borrelen van het slijm. Maar na een tijdje hoorde hij een ander geluid. Dat was het kloppen van het reusachtige hart van het zwijmerige monster. Even later zag hij in de verte een felgroen licht. Dat was de gloed die van de huid van het monster afstraalde. Grieseltje stond voor een holle ruimte die voor de helft in beslag werd genomen door het monster. Honderden griezelige lange poten en honderden ogen staken uit het enorme lichaam. Boven het monster lag een brug van steen. En precies onder de brug was het grote rode hart van het monster. Grieseltje moest dus over de brug lopen om bij het hart van het slijmerige monster te komen. Griezeltje haalde diep adem. Hij trok het zwaard van zijn vader uit zijn riem en liep voorzichtig de brug op. Ook de brug was bedekt met het groene slijm. Griezeltje moest heel langzaam lopen. Maar na een tijdje bereikte hij toch het midden van de brug. Opeens raakte een van de lange griezelige poten van het monster zijn voet aan. Griezeltje sprong achteruit. Tot zijn schrik ...voelde hij dat hij van de brug begon af te glijden. Maar zijn zwaard bleef hij stevig vasthouden. Het monster werd wakker. Eén voor één gingen zijn ogen open... ...en ook zijn hart begon harder en sneller te kloppen. En toen zag het monster Griezeltje op de brug staan. Hij probeerde Griezeltje met zijn lange poten vast te pakken... ...maar die sprong steeds opzij... De akelige lange poten van het monster kwamen steeds dichterbij. Grieseltje sloeg erna met zijn zwaard. Hij probeerde te denken aan wat Sagon de Draken had gezegd. Wees dapper, Grieseltje, en denk goed na. Onder zich zag hij het grote rode hart van het monster kloppen. Maar hoe moest hij daarbij komen? Denk goed na, Grieseltje, zei hij tegen zichzelf. Het monster zwaaide zijn lange poten heen en weer als zwepen. Het is nu of nooit, dacht Grieseltje. En hij sprong van de brug met het zwaard van zijn vader naar beneden, gericht op het hart van het monster. En toen zuiste hij naar beneden. Grieseltje deed zijn ogen dicht. Toen hij neerkwam, voelde hij dat het zwaard diep in het hart van het monster doordrong. Even later klonk er een harde knal. Grote stralen groen slijm spatten alle kanten uit. En toen begon het akelige monster te krimpen. Hij werd kleiner en kleiner. En tenslotte zakte hij helemaal in elkaar. Grieseltje ging helemaal kopje onder in het groene slijm. Toen hij weer boven kwam, voelde hij dat hij op een golf van slijm dreef. Griezeltje werd met het slijm meegevoerd naar de opening in de berg. En daar stond Zagon de draak hem al op te wachten. Toen hij bij de rand van de opening kwam, pakte Zagon hem stevig beet. Ik wist wel dat je het slijmerige monster zou doden, zei de draak. Maar nu gaan we je eerst wassen. Zagon vloog met Griezeltje naar een meer. Uh, was je handen, Griezeltje, zei hij. Ik heb een verrassing voor je. Grieseltje waste zijn handen in het koele, heldere water van het meer en toen zag hij dat zijn handen niet langer roze waren, maar goudkleurig. Grieseltje waste zich van top tot teen. Daarna klom hij op de oever en zag dat zijn hele lichaam goudkleurig was. "Hoera!" riep hij. "Zagom, ik ben een gouden Grieseltje geworden!" Ja, Grieseltje, dat ben je, zei Zagon. Dat is je beloning, omdat je zo dapper bent geweest. En kijk eens om je heen. Nu jij het slijmerige monster hebt doodgemaakt, gaan de bloemen en planten weer groeien. En nu hoeft niemand hier meer bang te zijn. Maar, Grieseltje, je moet wel onthouden dat je alleen een gouden griezel zult blijven als je heel dapper blijft. En nooit zomaar iemand doodmaken.